4 uur. Clemens Peters met de verkiezingscampagne van Mee. Alles wijst erop dat haar adviseurs nu het veld ruimen om te voorkomen dat de partij tegen Mee in opstand komt.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 Op de A8 amsterdam zaandam Dam tussen knoopert Koenplein en knoopert Zaan Dam door de werkzaamheden 3 kilometer file. Op de A10 Watergraasmeer de Nieuwe Meer bij knoopert de Nieuwe Meer 4 kilometer file. A10 Noord richting Zaanstad 3 kilometer bij de Koentunnel. A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden en Wassenaar Centrum 4 kilometer. Op de N206 Heemstede Zoetermeer tussen de A44 en Leiden 3 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM ZFM Met nu Zandvoort op zaterdag Calli Love and Devotion Calli the Mom's Adoration Foundation A special kind of creation Ha Follow the single marks out there Don't you frustration Clean Bandit chart up all and Marie's making my name air She works a night By the wall.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 zonnige zaterdagmiddag hier in Zandvoort. Een lekker temperatuur. Ja, best, best zaterdagmiddag. Zo. En dan heerlijke muziek aan het begin van uur drie van Zandvoort op zaterdag. Je hoort de Bennett, samen met Jean-Paul en Rockabye. U drie inderdaad. Met daarin de volgende onderwerpen. Laten we beginnen met een, de tussenstand. En dan hebben we het over tennis-eredivisie gemengd. Waar in de halve finale Hagar-Zandvoort uitkomt tegen Egeria-Alta. Tussenstand.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 die in Australië woont. Want hebben we hebben ook luisteraars in Australië. Ja, en dan mag jij erin. En Dan gaan we persoonlijk wegbrengen. Dus blijf luisteren. In ieder geval ook naar het derde uur van ZFM. Verder waarschijnlijk nog een stukje... Uh, uiteraard tennis van Roland Garros. Gaan we blijven voor u volgen. Wellicht nog een stukje pit report. Maar goed, nogmaals. De hoofdmoot dit uur is Fabienne Demon. En, uh, en je kan meekijken via www.zfm-live.nl www.zfm-live.nl Kijk je mee in de studio aan de Tolweg 10A. Ja, de verlooting van de taart en alles over de enquête. Je hoort het in het uh, derde en laatste uur van Zandvoort op zaterdag.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 Wie is Fabienne, Fabienne is. En zij is de opsteller van, de, van, de, van deze enquête-luisteraars. Goeie vraag. Ik vind hem ook gelijk heel uh, diepzinnig. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. O, oh, nee. Wie nee is ik ben Fabienne? heel luchtig. Ik ben heel luchtig. Um... Uh, nou, één ding. Laat ik hem een voorschot nemen. Uh, je bent geen, van oorsprong geen Zandvoortse. Klopt.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 Ook logeetje verdient een thuis. Dus zo is mijn niets. Fabien, wat voor jou, dat uh, logeetje, of niet? Ik vind het al een schatje hoor. Ja, hè? Ja, <laughs> ja, ja. ja, hij moet wel een beetje afvallen, hè? Hij moet Want... een beetje afvallen, maar je hebt tegenwoordig dat speciale voer, hè? Dat, dat, dat, dat zelfs een light voer voor katten, dus misschien is dat een idee. Oké, okay. nou, <laughs> ja, ik, vind, ik, vind, ik voel mezelf ook. <laughs>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 Um, er is ook een heleboel animo voor een eventueel tv-station. We hebben natuurlijk tekst-tv nu te vinden op, uh, op televisie. Ja. Maar goed, dat, dat kan natuurlijk beter. Dat kan, dat kan er uh, meer modern uitzien dan op, het, uh, op dit moment uh, uh, is.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 Dus dat ligt ja. een schone taak voor de programmaleider... om de jeugd meer te betrekken bij de dat lokale Dat lijkt me radio. een heel goed idee. Dank je wel. Ik vind het... Oké, Robert Jo. Werk. Werk aan de winkel. Werk. Hartstikke goed. Uh, we gaan even het plaatje draaien... en dan gaan we naar het gedicht van de week. Zo is het.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 Ja, alles hat. Er alles tat, er had de schulden deiner tol, doch ihn alle frauen. En jij riep: Willkommen, rock me up my face. Er was superstar, er, war populär. er war so excited. In Kaza had flair, er war allein, der zuurhose war een rocky En alles riep: Willkommen, rock me up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 Ja, het is wel leuk om te zien dat uh, tot het laatste moment gesleuteld wordt aan het gedicht van de dag. Is jou al klaar, Albert uh, Jan? Want je moet zo uh, aan het bak hoor. Dus. Uh... <laughs> Even de laatste puntjes op de i zetten. Ik doe hem best. Ja, oké, okay, oké. Okay. Nou, laten we nog een heel klein stukje horen voor deze plaat. Ja, ja, ja, ja. Hij is er klaar voor, hoor. de hoorde Falco, trouwens en Rock Me Amadeus in...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 Ja, die vergaden die kan er wat van, hè, Albert Jan. We spreken hem straks. Ja, ja nee, nou, ik weet niet of hij nog zo aardig is hoor voor je. Dus, uh, bereid je maar vast voor, zou ik zeggen. Oh my goodness, me, what a shot. 10. Purgenatie zo van het backje aan. 30 15. Is your boy really in business today? 10-15. Out. What? Out. out. What? The ball was out. You gotta be kidding! The ball's in! Everyone can see that the-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 I'd be jolly grateful if you didn't shite. If you don't like it here, well, you shouldn't come. Franklist, sir, you're a pain in the butt. Moron! I want another hump, you're a moron! on. Chalkdust! I want to see my and there was Chalkdust! Ja, dit was een hele oude uit 1983 alweer. De single van The Brats en Chalkdust. Ja, leuk om weer eens terug te horen.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 Kijk in de glazen bol en neem er één lot uit. En daar gaat de taart naartoe. Ik wil even nog iedereen bedanken die mee heeft gedaan aan de enquête. Ja. Super. 103 mensen. Ja, top. Nou, hier gaan we dan. Nou. Ik zal niet kijken. Nou, ik ben heel benieuwd. Daar komt hij dan, hè? Ik heb er één. Nou. Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom.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 Dank u. Namens CFM, hartelijk dank. En ik hoop je vaak in de studio te mogen begroeten. Graag gedaan. Groetjes. Mm. Oké, okay, gaan we even naar je buurman. Hallo, Frits. Dag, goedemiddag er jezus. Hoe was je vakantie? Ja, heerlijk. Ja, 31. Lekker genoten? Ja, 31, 32 jaar. Oh, dan wat hier was vervelend, vervelend weer. Ja. Jeetje. Ik denk, nou, ik moet <laughs> Je wilde heel snel weer terug ja, naar ja, de studio, uiteraard. Nou ja. wat, Vanmiddag weer een uh, entertainment for you. Wat ga je daar nu allemaal doen? Ja, om, uh, om kwart over vijf dan uh, ga ik uh, bellen met Peter Dons.